4 van 5. Films in het Nederlands, wat hebben we dan? In films in het Nederlands. De bende van ons 1 van 42. Voeg toe aan verlanglijst. Je kan maar je verlanglijst twee toevoegen, dan zou je hem kunnen kopen. Hier, Je drie kan van hem drie. huren, dat heb ik al gedaan. Knop. Drie van 3. En meer is er niet. in films in het Nederlands. Maar, De van 42. We hebben natuurlijk nog een andere optie. Ja, dat, is een twee van dat is een andere film. Tweede. En met een van vrede afspelen. Hij vraagt Rosmarijn om mee te werken aan zijn eerste speelfilm. Zij mag echter niet te weten komen dat hij thuis af en toe een pak rammel krijgt. Hij zet alles op alles om zijn blauwe plekken verborgen te houden, maar is daardoor zijn eigen verjaardag. Even luisteren hoe die klinkt. Ja, een een oh, dat je een Kom eens even in in de kamer. Don't try this at home. En tussen de tijd dat weer spelen en uh, mij hoorde vertellen, even kijken hoe die klinkt, was die ook al geladen. Dus dat doet hij snel. Laten we het even heel simpel doen. Als ik in de mediamap ga, dan kan ik naar uitzending gemist En daar kan ik een programma zoeken op titel Populair, dan Populair maar groot Nou, dan bekijken we jong bekijken. Op je hoort hem al volume. En naast volume, links, er zit Airplay Apple -tv -no. En dan gaan we naar Apple TV dan is de bedoeling dat hij hem laat en dat hij hem dan via Apple TV gaat spelen. Nou, kijk ik even. Ja hoor. Noem het, zij heeft het gewoon. En voor al die Ik kan even het menu van Apple TV doornemen. Films, uh, blok, Films hebben we. Muziek. Muziek. Computers. Instellingen. Instellingen. Instellingen kun je een aantal dingen doen.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 Nou, in dit geval is dat mijn Macintosh. Sluimmenu. En slui nu. Als je klaar bent met uh, je Apple TV, dan doe je nu. En dan uh, stopt hij ermee. Computers. We willen naar computers. En ik zoek naar het toetsenbord. En het toetsenbord van de, van de afstandsbediening is uh, grappig. Dat is namelijk een, uh, een soort ovaaltje. Met in het midden een OK-knop. Okay en je hebt een aantal uh, letters in groepen. Uh, ik wil zoeken naar flashlight. Dus ik zit nu bij de A. En ik moet naar de F, dus een paar keer naar rechts. Nou, hij zegt er nu al zeven gevonden te hebben. El, el, Spazie, Het probleem is dat ik nu el, el naar die gevonden moet. Nou, vrienden. en inderdaad, flashlight wil ik. Daar uh, wil ik wel even wat van horen.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 Het maakt het uh, qua beleving een stuk leuker. En uh, als het gaat om dingen uh, lekkerder kunnen luisteren dan je bijvoorbeeld op je computer vanwege de speakers of je iPhone kan, dan word je ook blij. Kortom, Apple TV vind ik een aanrader. Als je hem wilt hebben, uh, wacht nog een weekje, want dan is de nieuwe uit en uh, ze hebben nog wat andere leuke dingen veranderd. Daarvoor verwijs ik je naar de keynote van Apple. Spreek je. Later.